post uh -huh.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 Ook hekelen ze de media die privéfoto's gebruiken... die op websites als Hives en Facebook staan. Zo'n 500 nabestaanden waren naar de bijeenkomst in Hoofddorp gekomen. Namens het kabinet waren onder meer premier Balkenende en minister Verhagen aanwezig. Ze noemden de bijeenkomst indrukwekkend. Bij de vliegramp in Libië vielen 103 doden, onder wie 70 Nederlanders. De twee grootste vakbonden in Spanje dreigen met stakingen. Aanleiding zijn de nieuwe bezuinigingsmaatregelen van de regering Zapatero... Om het begrotingstekort terug te dringen gaan de lonen van de ambtenaren dit jaar met 5% omlaag. De bonden hebben daar geen begrip voor. Vanaf volgende week donderdag zijn er protestacties. Deveren die niets op, dan volgt op 2 juni een algehele ambtenarenstaking. Ook Portugal heeft vandaag forse bezuinigingen aangekondigd. In Kirgizië lopen de spanningen op tussen de aanhangers van de verdreven president Bakiev en het interim bewind. In zeker drie steden zijn vandaag overheidsgebouwen bezet door aanhangers van Bakiev. Er zijn berichten dat ze de gouverneur van de regio Jalalabad hebben gegijzeld. Volgens de interimregering zit de verdreven president Bakiev achter de aanvallen. Hij zou een staatsgreep willen plegen. Bakiev werd vorige maand verdreven uit Kirgizië en zit nu in Wit-Rusland. Een zelfportret van kunstenaar Andy Warhol heeft bij een veiling in New York bijna 26 miljoen euro opgebracht. Veilinghuis Sotheby's had het werk geschat op een waarde van 8 tot 12 miljoen euro. Warhol maakte het zelfportret in 1986, een jaar voor zijn dood. Wie de nieuwe eigenaar is van het zelfportret is niet bekendgemaakt. Een naamloos schilderij van de Amerikaanse schilder Mark Rothko werd bij Sotheby's geveild voor 25 miljoen euro. Het weer, het koelt flink af. Vannacht kan het aan de grond vriezen. Morgen is het wisselend bewolkt. Maxima tussen 12 en 14 graden. De dagen daarna iets warmer en zonniger. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We Met. Met nu. Alternative FM. En deze aflevering is niet voor de zwakke zielen. Goedemiddag. Welkom bij deze uitzending van Alternative FM. Samen met het beentje die we nu in de studio hebben. Spartan, dames en heren. We hebben Spartan gewoon in de studio. Middag. Yeah! Deze gasten gaan knallen vandaag, tenminste, op plaat. We gaan uh, uh, veel van ze draaien, we gaan veel van ze horen. Je hoorde eerst hier Ethereal, die de Rob Acta heeft gewonnen en op Bevrijdingspop stond. Met dat nummer The Tyrant van een uh, enige EP ter, uh, die ze ooit hebben uitgebracht. Um, ben jij benieuwd naar welk beentje wij hebben hier in de studio? Nou, dat is heel makkelijk. Hier hoor je ze. Hier is Sparten! Uit Haarlem, Solar Signs, hoorde je van een beetje uh, The For Glory die ik hier voor me heb. Die kan je trouwens winnen vandaag uh, gesigneerd door alle bandleden. Of tenminste, alle bandleden? De alle bandleden. Kijk, alle bandleden. Je kan, ze, je kan hem gesigneerd winnen, die hoort straks hoe je dat kan winnen. Maar eerst, Spartan. Hoe Jij wilt het, uh, even voorstellen, dat is even makkelijkst. Ja, ja ik uh, ben Jeffrey, ik ben, doe de vocalen. Ik ben Tom, ik ben drummer. De drummer en de vocalen zijn in de studio, mensen! En uh, Spartan, ja, hoe... hoe ik, ik heb een beetje een, een beetje een death metal gevoel, zeg maar. Ja, we klassificeren het als Power Death Metal. Het is mid tempo, dus niet van die hele snelle Vader Nile-achtige herrie. Van die brutal dingen, dat... Nee, dat helaas niet. <laughs> Ja, omdat, ik het, ik kan het kan jullie, omdat jij het kan of de rest het niet kan? N nou, het is meer <laughs> dat het. Ja, dat is net iets te extreem, zeg maar. We willen toch nog wel een beetje het, het bredere publiek ook aanspreken. Dus mijn ouders vinden het nu ook nog leuk. Oké, okay, oh, ook de vocalen, want dat ja, is ook natuurlijk de normaal. vooral de vocalen natuurlijk. Okay. <laughs> ja, dat is normaal altijd een hele grote breekpunt natuurlijk in een de metal. De, de vocalen. Ja. Ach, daar moet je omheen. Uh, ja, luisteren. ik vind het ook. Je moet er doorheen luisteren, je moet er doorheen prikken. Het is oh. een soort instrument van ja, de zo is band dat. zelf. Zo is dat. Het is niet. Ja. Zang zo. Nee, het is gewoon uh, ja, distorted, distorted zang, ja, het is gewoon heel vet. Wanneer zijn jullie begonnen? Uh, wanneer zijn we begonnen? Een jaartje of drie geleden of zoiets? Ja. En uh, we zijn begonnen eerst met uh, wat andere bandleden en heel andere muziek eigenlijk. We zijn uh, heel rustig begonnen. Wat, wat uh, moet ik onder rustig kwalificeren? Ja. Ach. Eh... Uh, nou. Pop echt echt? poprock, Pop ja? Mm. Ja, we proberen metal te maken, maar we wisten nog niet hoe. Uh, ja, uiteindelijk is het een beetje gegroeid naar wat het nu is. En uh, ja, Het is echt een evolutionair proces geweest, om het zo te noemen. Uh, ja, We zijn heel blij mee. <stut> Heb je nog dingen van vroeger? Of, uh, dat we nee, een beetje vergelijkingsmateriaal hebben? Nee, nee. nee, helemaal niks. Ja. Dat is verbrand op nee, een grote nee. stapel. Ja, ja, <lacht> er is dus wel wat mensen, we komen <lacht> erachter. <lacht> Dit hey, is Netflix. trouwens, je luistert naar Alternative FM of ZFM Zandvoort. Elke vierde week, af eerst de tweede week van de, van de maand. ...hebben wij donderdag En dat is het vandaag. Dat betekent dus verschrikkelijk veel metal, metal, metal... ...nog eens metal, metal, metal. En dit is een klassieker, hè. Refuse Resist Sepultura. Chaos AD. Dat vrugge... Refuse Resist Stond het al K.O.C.D. En daarna, die nu nog bezig is Opeth Bleak van Blackwater Park 2001 Lekker, lekker om te beginnen Lekker lang, lekker mooie beukplaat Een van de oorspelen Nou, invloeden was het niet hè? echt, uh, toch? Ja, een beetje, een beetje Een beetje het is, Ja, het is Opeth Dat is natuurlijk altijd een invloed uh, <laughs> Die muziek die zij, zij maken Dat wil iedere band wel even naar denk ik. Ja, precies Super technisch, nou, dat is echt, uh, ja, maar wat, wat, wat grappig is, en jullie muziek is ook heel erg bombastisch, black metal en dergelijke. Wat hun hebben is een beetje dat symfonische er nog in, dat akoestische. Ja, hoort, ja, ja niet we niet bij jullie terug. Ja? Ja. ja, en als de volgende, volgende platen komt sowieso veel meer akoestische gitaar en uh, ja, meer achtergronddeuntjes uh, met synthesizers en alles. Koordjes, instrumentjes, toetjes, belletjes, je weet wel alles erop aan de Oh, wat grappig, dat is wel leuk. Wanneer komt jullie trouwens jullie echte plaat uit? Want dit is gewoon een EP'tje. Gewoon een EP'tje? de EP. De EP voor Glory. Correciatie. Dit is de EP van het jaar, dames en heren. Ik heb hem in mijn handen. Spartan, je kan hem winnen. Mail, dat is jullie opdracht. Mail, info at altfm.nl. Met in de titel gewoon Spartan. Komt helemaal goed. Zorgen wij voor een kleine loterij en dan sturen wij uh, wat exemplaren voor je op. Gesigneerd, je kan nog steeds, signeert en wel hè. Je hoort, Spartan is gewoon goede muziek voor je thuis. Om op je werk, op in de auto, op de fiets of op je walkman, op de fiets, uh, op de brommert. Hè? Ja, nou, ja, is dat is mooie reclame of is dat mooie reclame? Geniaal, heerlijk. Hey, over andere invloeden gesproken, heb ik een uh, uh, In Flames hoor ik uh, bij je net uh, ja. komen. Ja, ja, ja, ja. Onze, uh, we zijn begonnen met één gitarist. Uh, nou, we zijn eigenlijk begonnen met twee gitaristen, maar eentje is dus vooruit in Denemarken hebben we nog één gitarist over. Toen hebben we een andere gitarist bijgekregen, maar is de eerste gitarist weer weggegaan. Lang verhaal. Uiteindelijk hebben we nu weer twee gitaristen. En nou ja, als je twee gitaristen hebt in een band, dan moet je natuurlijk niet alle twee hetzelfde partijtje laten spelen. En nou ja, wat dus een groot voorbeeld van ons is geweest, zeg maar, uh, voor, voor gitaarpartijen zeg maar, tweestemmig, is natuurlijk in Flames, Want die hebben echt geniale, soms vierstemmige gitaar uh, dingen ertussen zitten. Nou, dat is, dat is gewoon echt ontzettend mooi. En, uh... Nou wil ik wat draaien van het album Reroad to uh, Remain. En uh, op een gegeven moment zeg je... Uh, uh. Nee, dat is niks. Dat is geen metal meer, man. Dat is alles wat, wat uh, na 2000 is uitgebracht. Dat is niks. Behalve Sparten. Behalve Sparten. Oh, <laughs> nou, weet je, in flames van het album Oracle. Heerlijk. Gyroscope. Is Sparta! Ja! Een korte samenvatting van ongeveer de heel, dat hele nummer van jullie. Je hoorde hier op Alternate VM hoorde je Hot Gates. Een nummer die eigenlijk het hele verhaal van 300 de film, je weet wel, wat, wat we net hebben draaid. helemaal in drie minuutjes vertelde. Maar hoe komen jullie daarop? Want ja, een beetje Grieks themaatje natuurlijk. Dus een open deurtje, maar. Wie, wie had het creatieve idee? Ja, het, het zeg maar. Ja, wij de Spartan. En we hadden die naam eigenlijk al bedacht, los van die hele film 300. En toen we die naam hadden bedacht, toen kwam net eigenlijk die film uit. En toen dachten we, nou, daar moeten we gewoon een nummer over maken. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. dus na en dat is het geworden. Dus na avondje popcorn knabbelen hebben jullie. Hm? Ja. Is dat is een leuke film. We gaan er een liedje ja. over schrijven. En dat is natuurlijk wel, als je aan Spartanen denkt, en, dan denk je natuurlijk wel aan uh, het gevecht bij Thermopylae. Dus dat is, dat is toch wel ja, het, het evenement van de Spartanen, zeg maar, uit de geschiedenis. Dus daar moest een nummer over komen. Wauw, grappig. Um, jullie hebben natuurlijk jullie hele Sedene helemaal in de Griekse stijl. Uh, je zei net dat dat voor 300 al gebeurde. Ja, net iets voor 300. Kijk, het, het idee was eigenlijk niet eens om, om die hele stijl mee te nemen. Spartan was gewoon een hele vette naam. Dat het gewoon een ontzettend krachtig, sterk woord is eigenlijk. en ja, Een Spartaans bestaan, weet je, het, is gewoon, het is gewoon heel vet. Het is gewoon cool. En toen opeens, toen, toen waren we dus bezig met die muziek. En toen dachten we, nou ja. We hebben nu dit nummer, we hebben nu dit nummer. Als we naar nou die tekst iets aanpassen. Dan, dan is het wel een beetje Grieks en dan, dan is het wel een beetje, ja, die 300-stijl. En toen zijn we uiteindelijk daar een beetje in doorgeschoten. En helmpjes en schildjes en dingetjes allemaal. We hebben ze op het podium, hebben ze dat nog niet, maar uh, een beetje wie weet. Am, straks Amon en Marf, een heel uh, vikinggevecht op nou, het podium, ja, precies, maar dan tussen precies. twee Spartanen. Met grote speren en schilden. ja, inderdaad. Elkaar helemaal, uh, dat heb ik al, hebben jullie Amon en Marf? natuurlijk wel eens live gezien, natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Ik heb eens één keer live gezien, toen kwamen ze op met twee vikingen en ze, ze sloegen elkaar gewoon letterlijk de hersens in. Het ging niet subtiel, zeg maar. De hele schilder aan stukken slaan. En toen kwamen de bebaarde mannen van Mona uh, marvel op en uh, Kaja de Viking Metal. nou zie ik jullie dat ook al doen. Nou, dank je. Met de helmen op en... Uh, Kaja gevechten. Het is wel natuurlijk iets wat, wat er heel goed bij past, dus uh, als het zou kunnen. Als, dat, uh, zeg maar, als we in een zaal spelen waar dat mogelijk is en als, als we natuurlijk allemaal een beetje uh, die feel ervoor hebben, dan... Uh, ja, dan, dan moet dat zeker een keertje gebeuren. Maar ik denk niet dat we zo uitgebreid gaan doen als een Monomart. Er We zijn ook wat minder dikke, behaarde vikingen. We zijn ook wat meer uh, kleine jongetjes toch? nog. <laughs> krachtige, krachtige krijgers uh, in, het, uh, in, het, uh, ja, in het verleden. Nou, Weet je, uh, jij zei net dat een Monomart natuurlijk een heel groot invloed heeft. Uh, uh, hun hebben een heel soort van uh, dat pagan erin, zeg maar. Dat pagan gevoel. Ja. Hebben jullie dat ook een <coughs> beetje met deze... Ah, sommige nummers iets meer dan andere. Uh, maar ja, kijk, dat, dat de, niet alleen aan Monomart qua, qua euh, zeg maar de achterliggende gedachten, maar vooral ook qua de muziek die ze maken. Want er zijn heel veel van die Viking metal bands, mm -hmm. Corpi Klani en Vintrol en zo. Maar dat is, dat is doedelzakken, hoenpapa metal. En dat, dat is dus weer niet wat wij doen. Maar Amon Marth is gewoon lekker, lekker, ja. Gewoon simpel, strak, knallen. En dat, dat, is, dat is wat wij doen. Dat, dat is mooi. Je hoorde het. Ja, ja, nog een keer. Spartan. Ik ben een beetje onder de indruk van de muziek, zeg maar. Spartan in de studio bij uh, Alternative FM op ZFM Zandwoord. Zandvoort. Uh, jij kan nog steeds die plaat winnen, hè? Loterij. Mail naar info.ataltefem.nl. En je kan winnen een gesigneerde sessie of een gesigneerde versie van de EP For Glory. En het verloten onder drie stuks. Omdat jullie zulke leuke luisteraars zijn. Zo. Ja, yeah, Megadeth, Hanger 18! Rust in Peace, toch hun meesterwerk van Megadeth uh, dat ze gemaakt hebben. Natuurlijk ook andere albums, die ook heel goed zijn. Uh, Dennis, jongen, wat ja. vind jij nou van uh, Hanger 18, uh, van uh, Megadeth? Ik vind uh, het de beste plaat ooit gemaakt, uh, Beno. Uh, ja, de beste plaat ooit? Ja, uh, ja. En met kan niet er eens bij? Uh, nou, die kunnen er ook wel wat van, maar uh, qua gitaarzaal uh, mag het wel wezen. Kijk, dat is mooi, dat is mooi. Daar val, val ik voor, dus... Uh... Ja, dat dacht ik al. Wat vind je van een beetje van Sparten? Ja, dat vind ik ook wel leuk, ja. Het, uh, er zitten ook te weer solo's in, dus daar was ik wel blij mee om dat te horen. Want de meeste nieuwe bands, die uh, laten dat onderdeel vaak liggen. Ja, dat is, dat is waar, inderdaad. Uh, hey, uh, een, een klein vast onderdeeltje tenminste, wanneer de tijd het uh, natuurlijk toelaat. Uh, dat wil ik er meteen bij zeggen. Is dat jij een... Uh, uh, jij bent helemaal in de metal, even voor de luisteraars. Uh, hallo Dennis, jij bent een, echt een metal-fan in hart en nieren. En uh, jij hebt allemaal nummers waar je helemaal enthousiast van wordt. Ja, absoluut. Ja. En jij gaat er eentje per week draaien, of uh, wanneer nogmaals de tijd het toelaat. Uh, ga je er eentje voorstellen en die ga je draaien? Gaan wij draaien voor jou? Ja, ik denk zeker op donderdag. want het zijn niet van die hele subtiele plaatjes meestal. Ja, dat is absoluut waar. Dat, dat is wel heel grappig dat we dat gewoon één keer in de vier weken doen. Ja. En, uh... Nou ja, goed. Uh, Welke ga je deze keer erin brengen? Ja, ik heb hem meteen even een goede uitgezocht om uh, mee te beginnen, zodat de mensen een beetje weten waar, waar ze aan toe zijn. Uh, ik dacht aan Creator, aan Workers. No, van het laatste album, Horse of Kajas. Ja, ja uh, maar Dennis, even die andere presentator hier van, uh, van dit <laughs> programma. Maar eh, hoe zit jij dan, want men beschrijf het nou net, van hoe zit jij dan achter je computer? Want als jij op een gegeven moment dan ergens uh, met iets bezig bent, dan ja. laat je alles vallen? Ik hoor Ik uh, voorbeeldje hanger 18 had ik genomen. Het is uh, nog net niet uh, dat het toetsenbord uh, door de honderd zijn. <laughs> zijn ze wel ja. blij met je uh, überhaupt dan, of niet? Ja, ja, het werken gaat wel drie keer zo hard. <laughs> <laughs> en als uh, net hadden we Death, maar ik maakte dan weer de klassieke fout dat ik denk... ...hé, hey, Metallica, maar ik denk dat ik dan uh, gekielhaald word uh, en door uh, met pekken en door Zandvoort heen wordt uh, gedragen. Nou, nee hoor, dat, uh, zo erg is het nou ook weer niet. Oké, okay. ja. Ik heb nou, hem al zijn mailadres van Dave Mustaine gegeven. Kan, het even, kan je die even mailen? Ja, dan hey. is het een mijn verhaal, ja. ja. Dennis, jij uh, hebt Walkers gekozen. Ja. Waarom? Ja, verschrikkelijk goede platen. Ik uh, de creator, die gaat al een jaartje of 25 jaar mee, geloof ik. Mm -hmm. en, uh, ik heb ze heel vroeger een keertje live gezien en ik vond het helemaal te gek. Daarna hebben ze wat minder platen gemaakt. Maar sinds de laatste twee platen zijn ze echt weer helemaal uh, terug op het oude niveau. Dus uh, ja, ik denk een beetje onder aandacht te brengen. Ze hebben namelijk in de tussentijd gothic gemaakt, heb ik gelezen. Ja, nou, een heel... beetje gothic, experimenteel, industrieel, uh, hoe je het allemaal wil noemen. Niet goed. Dus, uh, nou, ik vond het niet zo heel geweldig, nee. Oké. Okay. Nou, ze waren toch een beetje een Duitse slayer, zeg maar. En uh, ja, ze doen hun naam gewoon hier aan uh, met die laatste dingen. Kijk, we gaan luisteren. Workers van Kreda. <hums> Nou, geweld gesproken, heb je het meteen weer over Spartan. Want ja, hun naam is niks van anders vernoemd. Alleen maar gewelddadige gasten. Je hoorde hier, Creator, met Warkers van hun laatste album Horts of Chaos uit 2009. Aangevraagd door Dennis. Jongens, Spartan heeft ook een invloed. XDo. Deo, ja, go! Goed. <laughs> nou, XDo is, is, is de band van uh, de zanger van Cataclysm. En eigenlijk, net toen wij waren begonnen, was hij net dat project begonnen. Um, ik, ik kreeg het echt pas te horen toen onze EP al af was En ik dacht van Dat is heel toevallig, dat is bijna hetzelfde Wat wij doen Qua stijl, qua sfeer zeg maar Wat wij doen met Spartanen, dat doen zij zeg maar met, uh, met Romeinen En ja, de sfeer zit erin En de verschillende stemmen die hij gebruikt Beetje laag grunten Gewoon heel hard schreeuwen, gewoon met een soort meer praatstem En hoge screams nou Dat, dat, dat hebben wij er ook in zitten en qua gitaarwerk en zo, alleen zij gebruiken heel veel samples en heel veel toeters en bellen er allemaal aan. En dat, ja, dat willen wij eigenlijk ook. We zijn er niet aan toegekomen op, uh, op die EP. Maar in de volgende nummer zit dat zeker allemaal. Dus uh, ja, ik, ik vond dat wel. Uh, toen mij gevraagd was wat is nou een invloed voor Spartan geweest, en dan zeg ik nou ja, het is niet zozeer een invloed geweest, maar het is wel zeg maar een soort van broederband als het ware. En dat is Xdeo, daar kunnen we ons heel erg in vinden. Xdeo op Alternate FM of ZFM Zandvoort. Awesome boy. This is how history is.